Dit is Liselotte Thomassen met het NOS Journaal. Het toppas is uitgesteld. Dinsdag zouden president Abbas namens Fatah en Hamas-leider Michal in Cairo praten over de vorming van een eenheidsregering. Maar dat gesprek is voor onbepaalde tijd opgeschort.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 De Amerikanen eisen onder meer van de Taliban dat die zich volledig losmaken van de terreurgroep Al-Qaeda. Afghaanse president Karzai zei gisteren al dat de Verenigde Staten en andere landen verkennende gesprekken met de Taliban voeren.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 Zandvoort. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiden 4 kilometer. En op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen de afrit Berkel en Roderijs en Delft ook 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort. away...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 nou weet ik dat jij snurkt, Roy. Ah. Die had ik al verwacht. En jij ook? Ja, Moet jij ook. Uh... Nee, ja, ik, ik weet niet of ik snur. Ja, ja. Ja? Dat dus doe je toch. Nou, we zullen zien als we naar Loretta gaan. Je naast hem? Ligt naast daarnaast? Ligt naast me dan? Dan weet ik helemaal maar, niet word bij mijn eigen huis over. Ja. Nou, wat een, wat een bericht. Na nou, deze uitzending, wat gaan we doen? We hebben vier uur lang uitzending. Jongen, jongen, jongen. Jonge. Vertel, hoor. Oh, houden we het vol? Nee, we hebben heel veel te doen zelfs. Dus, we gaan over de nieuwe Samsung Smart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 Oké, okay, leuk Dus daar hebben we het natuurlijk over, we het even over En om niet te vergeten Het festival waar we al weken op zitten te wachten Midzomernachtfestival Ja, en het programma hier in Zandvoort Citras volgt uit Je hebt de Bucketwet, Dat is in de midden Haltestraat. Too Hot to Handle Dat is op het Doomsplein Johnny Wiener en de Schnitzels Eind haltestraat. De Veronica Drive-In Show op het Gasthuisplein En de Cozy Cannon Band op het Kerkplein Veel, hè? Veel Vijf podia's En uh, wij hebben verslag van de.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 573-1969 Dus dan bel je naar 03 573-1969 We gaan beginnen, goedemiddag Hey We He won't play another song until we're damn good and ready Ok, we're ready 5, 4, 3, 2, 1 This is CFM Wasn't even searching for love. That's usually right when it creeps up on you, and I know.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 Al die dingen doen die bijna niemand anders mag Ze lacht de wereld uit en dan gaat twijfels weg Je geloof het niet, hè Roy? Jawel wel. Ik zeg, hoor. het liedje is afgelopen. Marco Barsata hoorde je en Vrij zijn. Ja, ja, is toch ook gewoon een, een, leuk, een leuke plaat. En ik geniet altijd van die plaat. Het is gewoon een knallen, goa. goede plaat. Vrij zijn. Een van de betere platen van Marco Barsata. Die natuurlijk weer helemaal terug is met zijn uh, laatste album. Dromen, durven en delen. Toch? Ja. Hey, nog even deze uitzending. Natuurlijk hebben we ook Popstar Henry, hè? Hij gaat ja. ons vertellen en, wat er is gebeurd. Sh op showbusiness news. En er is hoop gebeurd. Dus uh, Ik ben benieuwd. Hé, hey, uh, hoe was je week? Ja, mijn week was uh, ja, echt, echt druk. Echt, echt niet normaal druk. Dus ik ben bezig met druk, uh, druk bezig met het organiseren van het kunstenstein hier in Zandvoort. Wat op 9 juli plaats gaat vinden. Eer in het dorp, op het uh, kerkplein. Inschrijvingen zijn nog steeds uh, in volle gang, dus mensen kunnen zich nog steeds inschrijven via www.onair-nee, ik zeg het verkeerd: onair.tewel, events.nl. Ik weet mijn eigen website niet meer. En. Uh, daar kunnen mensen hun uh, inschrijven voor het kunstenstijn. Iedereen Kunst... kan zich inschrijven? Ja, nou, kinderen alleen. Jong talent. Oh, okay, okay, okay. Van, van 7 tot 21 jaar. En dan... Uh...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 Een topstartersdag. werd georganiseerd door de O-Tip. Dat is een uh, hoofdbedrijf. Uh, uh, ja, vooral de loodgietersbedrijven en elektrobranche. En zo. Ja. en uh, die willen graag dat uh, de jongeren, uh, ja, die nou een beetje leren het vak. Dat die uh, ja, uh, goed weten hoe, hoe ze in het bedrijf aan de slag moeten. En bij klanten op de vloer uh, ja, bezig moeten zijn. Okay. Dus uh, we hadden gisteren een uh, dag in de arena. En uh, Dennis van Geest was er ook.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 Zijn eigen Zandvoortse Luna en haar nieuwe single Vamos a Playa. En langzamerhand wordt hij steeds populairder. Ja, ik hoorde hem zelfs van de week bij Radio Veronica. Ja, is dat zo? Ja, ja oh, te gek. Ja, ja want steeds meer in hitlijsten staat hij. En op dance, op dance uh, hitlijsten en dat soort dingen. Hartstikke leuk, Luna. Frankrijk nog steeds in de top 10. En Duitsland natuurlijk. Hè? Ja. Dat spreekt voor zich. Even hey, het volgende bericht waar ik wel van uh, opkeek. Want goed nieuws voor gestrest uh, workaholics. Oostenrijkse onderzoekers concluderen dat het drinken van koffie... goed is tegen kanker en hartstikke.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 Nee, dank je. Nou, uh, zometeen misschien. Hé, uh. <laughs> hey, het volgende liedje, Roy. Ja, zometeen uh, hebben we natuurlijk uh, Sascha Brouwers ja, in ze de Ja, ze is de al in de studio. De studio. Binnen inderdaad. Hey. Hey. Een tijd geleden dat ze hier is langs geweest. En uh, we gaan zo meteen praten over haar Een nieuwe single. Yeah.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 Dat ik dit mag zien, overal en nergens vandaan, een waterval zien. Tanden zijn eruit hoor, men heeft een nieuw gebit en hij is er blij mee, heeft hij gezegd Ben Saunders en zo so lang en daarvoor die luna natuurlijk en vamos a la playa. En dit is Guus Meeuwens. armen open. Verleden, dat je hier bij ons was Het leven gaat hard, ja ik weet hoe dat gaat Onthoud dat mijn deur altijd open Is ieder woord gemeen? En niets is gestolen Geen vals sentiment of geleefd. naar CFM Zandvoort. Het Lexa station uit uw regio. Daar is hij weer Rudy. En uh, we gaan vandaag ga lekker Lange uitzenden. Vier, twee uur langer. Vier uurtjes vanwege het midzomernachtfestival. En daar hebben we diverse itempjes bij. We gaan het over de nieuwe Samsung Smart TV hebben. Uh, de Haring Party die je vandaag tij, uh, op het uh, strandtent Thalassa is geweest. En natuurlijk veel midzomernachtfestival. Dus, uh, en uh, net hoorde je Guus Meeuw is natuurlijk uh, dit weekend zijn concerten in Eindhoven geweest. Groots met een zachte G en uh, dit was zijn nieuwe single, Armen Open. Maar het heeft een tijdje geduurd, maar ze is eindelijk weer een keer in de studio. Sascha Brouwers! Hey. Hey. Als eerste, hoe is het met je Sascha? Ja, geweldig! Het ja? is ja. inderdaad lang geleden. Ja. <laughs> maar erg leuk om terug te zijn. Nou, wij vinden het ook weer leuk, leuk dat je er bent. Jippie! Ja, inderdaad, uh, hoop gebeurt in die tijd. Na, na het duet met je man...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 Oké. Okay. Ja.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 Gaan opnemen in, okay. in Loosdrecht. Ja, en het was, ik was meteen al helemaal blij. Echte gitaren, echte drums, ja, echte great. bas. Het is gewoon een goede productie geworden, dus ik ben helemaal happy. Nou, hartstikke mooi. Hé hey Rudy, zullen we even een plaatje draaien? En dan komen we zometeen weer even terug. Ja? Ik zat te denken aan Bon Jovi. Ja, vind ik is ook. Is dat wat? Lemme dan een prayer, in. daar komt yes. je aan.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 Twitter? Ja, als je uh, geen uh, Twitter hebt, dan is het moeilijk te begrijpen, denk ik. Maar abe is Sascha Brouwers 1. Ja, okay. Maar dan moet je wel echt een Twitter-account vinden. Ja, ja, maar dan okay. sasja Brouwers 1, dat ben ik. Dus ik vind het wel leuk als mensen me gaan volgen. Top ja jij dat al, Rudy? <laughs> uh, of heb je geen Twitter? Ik heb wel Twitter. Ik ga, ik ga je meteen volgen. Zo meteen. Heb je echt Twitter? <laughs> ik, ik, ik heb echt Twitter. Oh, het gezellig. Alleen, Er zit er niet zoveel op, denk ik. Ja, ja, ik denk erom, ik uh, Twitter heel veel, hè? dus pas op Ja, hoor. is het zo? Ik weet niet of je dat aan kan. <laughs> als, als, Rudy, ik zou je zeggen, als, als ik mijn Twitter-account aanzet, dan zie ik overigens Sasje, Sasje, Sasje, Sasje. je. Ja, is het zo? <laughs> ja, sorry, het is echt heel erg. Maar, maar Twitter dat is, is gewoon te leuk. Het is, is verslavend leuk. ook. Het is wel verslavend, ja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 Uh, ja, geweldig. We zijn op een boot gegaan uh, op de Nare Plassen. En...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 Iedereen weet dat Erik de liefde van mijn leven is. Dus ja, ja. hoe goed dit? kun je het doen om ja, hem daarom. dan daar neer te zetten. Ja. Dus hij was er toch een beetje bij. Hey, ondertussen ben ik je gaan volgen hoor. Hé, wat lekker. Nou, dus, uh, ik... oh, dan ga ik je zo meteen even terugvolgen. Helemaal goed. Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd wat je gaat twitteren. Hé, lekker. Nou, ik denk dat het de tijd is voor je, voor je single hè. Ja, we gaan hem gewoon draaien. We gaan hem oh, gewoon en draaien. En dan praten we na het nieuws nog heel even verder. Oh, Oké, okay, is goed. Gezellig. Hier komt hij dan, de nieuwe single van Sasha Brouwers. Jij bent de liefde van mijn leven.